11 Uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Premier Rutte noemt de komst van het Europees Medicijnagentschap naar Amsterdam een succes. Nou, de Kok zegt dat de stad vereerd is. Er gaat meteen een projectteam aan de slag om de komst van het agentschap voor te bereiden. Het medicijnagentschap zit nu nog in Londen, maar moet daar weg vanwege de brexit. Vanwege de verwachte werkgelegenheid wilden 19 Europese steden het agentschap hebben. Met de stemming door EU-landen vielen 17 steden af. Uiteindelijk moesten Milaan en Amsterdam loten en het is Amsterdam geworden. De Centrale Bank van Suriname waarschuwt voor een bankrun op de Surinaamse bank, de grote particuliere bank van het land. Volgens financieel deskundigen is die zo goed als failliet. Klanten zeggen op sociale media dat ze hun geld bij de bank weghalen. De Surinaamse bank zit in problemen door enorme leningen aan de Surinaamse staat. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zegt dat, hij de politie dat de politie neutraal blijft in de contacten met het publiek. Hij reageerde op een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens. Dat is van mening dat een vrouw bij de politie in Rotterdam een hoofddoek mag dragen bij haar uniform. Grapperhaus zegt dat volgens de geldende gedragscode een hoofddoek niet is toegestaan. Rond de intocht van Sinterklaas in Dokkum waren er berichten dat betogers zwaar vuurwerk bij zich hadden. En dat was de belangrijkste reden om Zwarte Piet demonstraties te verbieden, zegt burgemeester Waanders. Of het betogers waren voor of tegen Zwarte Piet, wil de burgemeester niet zeggen. Volgens Waanders werd het verbod afgekondigd met het oog op de veiligheid. De Nederlandse curlingmannen hebben in de groepsfase van het Europees kampioenschap voor een stunt gezorgd. Oranje versloeg in Zwitserland, curling titelverdediger Zweden met 9-5. Oranje hoopt zich over ruim een week in Tsjechië te plaatsen voor de winterspelen in Zuid-Korea. Het weer, hoog vanavond en vannacht, bewolkt en regen. De temperatuur zakt niet verder dan 9 graden. Morgen opnieuw bewolkt en regen, later in het zuiden wat vaker droog. En het wordt morgen een graad of 12. Dit was het NUV.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 Be Einde komt, zal toch mijn ziel uw blijven zingen? Tienduizend jaren.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 Plukten nam u de straat, en dachten meer dan, ooit. Meer dan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 Gaf, en alleen als een roos, geplukt en weggegooid, nauw in de straat en dacht aan mij.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 Dan blijf ik hopen op uw naam. Mijn ziel vindt rust, want in de storm. Stolgenade, uw sterke hand. Die houdt mij vast. En als mijn voeten zouden.